De zoutproducent Friesia mag zout gaan winnen onder de Waddenzee. Nu gebeurt dat alleen op het vasteland. Minister Verhagen heeft licht gegeven voor de winning van zout in het gebied Havenmond... ...zo'n drie kilometer uit de kust bij Harlingen. Zowel de provincie Friesland als de betrokken gemeenten staan achter de zoutwinning onder de Waddenzee. Om een voorwaarde dat de flora en fauna er niet op achteruit gaan. Gemeenten zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland omdat daardoor de bodem daalt. Op sommige plaatsen tot 33 centimeter...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 Don't question on me for some reason FM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 De koelste heeft de liefste, beste, tijdse, slechtste En de allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen, leuke mensen, mooie mensen, zwakke mensen, zippen mensen, zwippen mensen.